De Franse president Sarkozy dreigt Frankrijk terug te trekken uit de Schengenzone als de illegale immigratie naar Europa niet aan banden wordt gelegd. Dat zei hij op een druk bezochte campagnebijeenkomst in de plaats Villepaant, iets ten noorden van Parijs. Als er in de komende twaalf maanden geen serieuze vooruitgang wordt geboekt... Dan zullen we onze deelname opschorten zolang de onderhandelingen duren, hield hij zijn publiek van tienduizenden fans voor. Minder de 25 Schengen-landen kunnen mensen zonder paspoort reizen. Dat geldt ook voor immigranten die illegaal binnenkomen. Sarkozy wil daarom sancties tegen landen die hun grenzen niet goed genoeg bewaken. AZ heeft zijn koppositie in de Eredivisie verstevigd. De Altmaaders wonnen in Doetinchem met 2-0 van de Graafschap. Op de tweede plaats met drie punten achterstand staat nu Ajax, dat vanmiddag thuis met 3-0 RKC versloeg.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 het lijkt ons het eerlijkste als we het telefoonnummer van de uh, studio bekendmaken. Dat is 023 573 1969. En als je belt kun je een boek uh, krijgen. Het zijn de nieuwste boeken van Peter van de uitgever. We gaan er straks nog over hebben. Je kunt ook langskomen in de studio. Uh, Kruisstraat 2A. In, ja, dan mag je hem meteen meenemen. Dan kan je hem gelijk meenemen. Of je kunt een mailtje sturen naar uh, www.info.inspiratieradio.nl nee, we um, hebben dus allerlei boeken beschikbaar. Peter heeft de afgelopen uh, tijd, uh, de jaren, in zijn persoonlijke zoektocht een spirituele ontwikkeling doorgemaakt. Onder andere door de Awakening Your Light Body, maar ook door lichtwerk, klankhealing, massages enzovoorts. Deze spirituele ontwikkeling is ook verweven in zijn werk. Onlangs is hij...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 I think of when.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 Twee minuten later, ja? als dat ik geconstateerd heb. En toen ja. zei hij nee, want het gaat pas in op het moment dat zij de eerste gil geeft. Ja, klopt. En, ja, dat is ook in de astrologie, inderdaad, uh, zeg maar, uh, waar we van uitgaan. Uh, dus zeg maar, de eerste ademhaling. Ik zeg zelf al: ja, uh, het inademen uh, is eigenlijk ja, de, het inademen van de levensenergie.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 uh, ik heb jouw horoscoop en dan ga ik jou even vertellen hoe je in elkaar zit en wat jij mee gaat maken in jouw leven. Dat is in ieder geval niet mijn benaderingswijze.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 daar moet je dus met, bij het duiden van een horoscoop... ...moet je daar dus onder andere rekening mee houden. Hè, met die factoren. Ze zeggen ook van... En, uh, ...je hebt een, een nieuwe ziel en een oude ziel. Hoe, hoe, hoe, hoe kom je dat dan... ...hoe breng je dat dan... ...weer met een andere... ...dierenriem... Uh? Kom, ...komt dan iemand ja, anders weer in een andere... Ik ga er inderdaad vanuit dat er... Uh, ...ja goed, dat er een ziel is... ...of dat er een bewustzijn is... Uh -huh. uh, die dan ook inderdaad incarneert de vraag of reïncarnatie dan bestaat is altijd wel weer een discussiepunt vind ik, ik heb hier ook dat boek De Nieuwe Tijd liggen mm -hmm. en dat is gechanneld materiaal dat is van Elias en hij zegt de grootste overtuiging, de grootste illusie die jullie hebben op aarde, dat is de illusie van reïncarnatie dat heeft me heel erg aan het denken gezet als werkmodel gebruik ik het wel reïncarnatie want iedereen begrijpt dat en weet ook wat daarmee bedoeld wordt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 dat uh, zij heeft voor de dollar bijvoorbeeld een horoscoop getrokken. Ja. Dus het kan ook voor een object zijn. Ja, je kan eigenlijk van alles een horoscoop maken. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan jezelf als astroloog bezighouden. Ja goed, dat, dat wilde ik even uh, helder uh, hebben voor de luisteraar dat ja. het dus niet alleen voor personen is nee, nee, maar nee, nee, als je een bedrijf nee. begint kun je ook ja, ja. op het starttijd ja, van de, ja, de Kamer van Kopenhandel. Uh, ik zelf focus, focus me eigenlijk alleen maar op persoonlijke horoscopen uh, vandaar ook natuurlijk de, de, de titel hè, afdrukken ik snap, en de nee, ja, ja. Precies. Uh, maar je kan van alles een horoscoop maken je kan inderdaad van oprichten van een bedrijf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 And the truth is tripping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 In, in, in te verdiepen en te doen en er waren natuurlijk ook geen computers dus je moest die berekeningen waar je het net over had allemaal met de hand en zo doen, doe je dat eigenlijk nog met de hand? Ja, maar nou, ik ben toen niet begonnen met astrologie dat is pas later gekomen, vanaf mm -hmm. mijn uh, 23 e ongeveer ben ik echt met astrologie begonnen en inderdaad in de beginjaren heb ik dat handmatig berekend uh, tegenwoordig hebben we daar de computers inderdaad voor maar in ieder geval vanaf een jaar of 16, 17 ben uh, ik wel in aanraking opgeven met iemand die een horoscope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 Zei die inderdaad van, uh, zal ik er een horoscoop voor jou maken? En uh, dat heeft hij gedaan. En ja, dat was heel interessant. Maar ook de trotkaarten die hij gelegd heeft, ja, ik vond ik waanzinnig interessant. En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 Ook heel veel opgenomen. Dat was s'avonds later, maandagavond geloof ik. En later is het verhuisd naar de zondagmiddag. Uh, ook naar de grote paravisiebeurzen geweest in Den Haag in, in het, congresgebouw. Ja, het congresgebouw. Ja. En dat was echt heel bijzonder toen dat tijd. Ja. We zijn toen ook op, op, op het journaal geweest. Want wij zaten toen samen met mijn moeder en, en, en nou ja, God, Miranda, mijn, uh, mijn partner. Uh, en een vriend van mij zaten we zeg maar op de voorste rij en toen kwam het bij het journaal dat er een grote paranormale buurt werd gehouden in het congresgebouw zo bijzonder was dat toen de tijd ja. dat het zelfs op het journaal kwam. Ja, moet je nagaan en nu sta je er zelf met je uitgeverij, want ik heb jou daar toen ja. een keer uh, gezien, ja. toen ik daar was ja. twee, drie jaar geleden was Ja, dat, uh, ja en ik, ik heb dat... ook in dat halverwege de jaren negentig ook zelf uh, consulten gegeven uh, met de astrologie uh, met name ook wel tarot, maar uh, dat was toch minder, uh, met namelijk uh, de nadruk op de, op de horoscopen heb ik uh, ook een beurzen gedaan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 Ik zei, nou ja, ik zeg wanneer wil je er hebben? <laughs> ja, ja, wil je er morgen? Wil je over morgen? Ik zei, ja, maar het is een Amerikaanse. Ik zeg, dat kan toch niet? Ja, zeg jij, maar ze staat toevallig nu naast me. Dus ja, okay, ja, ja. kan je dat ja, nog ja. even in. Nee, ik kan het niet zo in. Ja, toen ja. zei, ik, ja, dat is te kort dag. Dus is het is een jaar later. Dat was afgelopen jaar. Dus toen is ze dan geweest. Dus het is ja, ja. ongeveer twee jaar geleden ja, ja. dat dit gesprek uh, ja, okay. voorgenomen. Maar ja. uh, 9 mei, lieve mensen, aan anderlezing lezing, Jeanette Crowley. En het gaat eigenlijk over dat boek.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 Dus als je mooi. weet dat je een overtuiging hebt, dan kan je ernaast gaan staan en dan ben je vrij. Ja. Nou, dat is een van de dingen, uh, een van zijn kernpunten uh, zeg maar, in zijn betoog constant. Er zijn nog veel meer dingen die daarin zitten. Mm -hmm. uh, het is een wat ouder boek van mijn uitgeverij, al een, uh, een jaar of vier, vijf geleden verschenen. Uh, het is wat filosofisch, het is wat eigenzinnig taalgebruik. Maar uh, ik vind het zelf zo goed dat ik het ga uh, weg wil geven nou, Dat is allemaal, heel maar, mooi. Dus, uh, en, en je zei leuk. dat je het al drie keer hebt gelezen. Ja. Is dat in de...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 opleiding Lomi Lomi Massage, dat is Hawaiaanse massage. Uh, daar ben ik afgelopen jaren uh, ook al bezig geweest. Uh, iemand heeft mij daar al wat een en ander in geleerd. En uh, ook in de Hawaiaanse cultuur uh, ga ik ook. In ja. mij is dat ook weer, uh, komt er... Uh, ja, ik zit te lachen want ik denk bij een Hawaise massage aan van die heerlijke kleine Hawaiaanse ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik ben Ik begrijp ook ja, waarom ik ook de, de eerste mannelijke gast ben, begrijp ik. <laughs> duidelijk. Dat is duidelijk dus. zeg niks over mij, maar zeg meer over haar. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ja. Ja, we komen straks ook toch achtervolgens De mailtjes mee. zie ik al binnen staan. Ja, ja, ja. ja, ja dankjewel. Ja, ja. <laughs> maar ga verder. Maar goed, in ieder geval. Ja, de, het, het raadt iets in mij. Uh, het is een, uh, nou, toch een cultuur met heel veel wijsheid en inzichten. En uh, nou, goed, tijdens die massage die ik in het verleden heb gegeven. Ja, uh, nou, uh, nou, wordt ook muziek gedraaid. Hè, tijdens de mm -hmm. hele massage eigenlijk. En ik merkte gewoon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 Call it.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 met, ja. Werkte dat inderdaad zo? Nou, dat is een, een horoscoop. Ik, ik weet niet of dat werkelijk zo, zo gewerkt heeft. Uh, ik weet wel inderdaad dat er uh, kleitabletten zijn gevonden met inderdaad planeetposities. Ja, ja, precies dat bedoel ik. Ja. Uh, horoscoop zou je kunnen zeggen, eigenlijk. Ja. zoals ik dat nu hier voor me heb liggen. Grappig, hè? Uh, maar ook evemerides zijn gevonden in kleitabletten. En evemerides, dat is dit boek wat ik hier ook heb meegenomen okay. en daar staan per dag alle planetposities oh, ja, ja. in Zo. en is het ook voor de verre toekomst ik bedoel is nou ja, het... ik heb is het... deze deze loop van 1900 tot 2050 oké okay, nou, dat is verre toekomst ik heb inderdaad ook eentje tot 2100 dan doen mijn uh... kiezen geen zeer meer denk ik <laughs> nee die van mij waarschijnlijk ook niet nee nee, nee nee dat is een boek met allemaal getalletjes hier, toch dat is allemaal, allemaal getallen inderdaad net als een soort telefoonboek eigenlijk. ja ja ja, ja, ja. ja, ja. Um, en... ik Yes, sorry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 in de hamtoren En daar waren allerlei zeer interessante mensen. En eh, het wisselde dus steeds. Dus tussen het voorgerecht naar het hoofdgerecht werden de van plek gewisseld. Daardoor kreeg je dus allerlei gesprekken met interessante mensen. wat steeds wisselde. En ik had het genoeg om naast een mevrouw te zitten. En haar man was eh, de eerste een hoogleraar in de astrologie. Dat kan niet, want dat bestaat niet. Maar ze hadden zijn bul verkeerd. Eh, gemaakt, hij was namelijk de hoogleraar in de astronomie ja, ja, ja. maar ze hadden dus, daar heeft een of andere juffrouw, die heeft dat verkeerd ingediend, en nu wist dus dat verschil niet, en toen moest hij hem inleveren en dat heeft hij niet gedaan, want hij vond het zo mooi ja, dat hij ja. dus de eerste ja. in Nederland is die dat heeft, ja dat zijn toch grappige dingen, ja, ja, ja. vind je niet? Dus, dat is inderdaad interessant, ja, en het ja. Zal waarschijnlijk ook de enige blijven, dat denk ik, maar wel, ja, goed ja, ja, ja. het ligt een beetje aan hoe, hoe de academies van Karen Haan maken natuurlijk, die is nu druk bezig dus, ja, ja. ik denk dat het wel erkend gaat worden. Ik heb haar gesproken twee maanden geleden. En uh, zij is eigenlijk al gestart met die opleiding, met die hbo opleiding. Dus die mensen die nu bij haar de cursussen volgen, die zijn al in het traject aan de gang. En uh, ja, zij gaat er helemaal van uit dat het erkend gaat worden. Dus uh,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 Dat weet ik niet. Met name denk ik door de invloed van ja, het, het Oosten en Toch van, Aziën. Toch van oudsher werden er altijd astrologen geraadpleegd. Ik kan me zo Wel, voorstellen maar, aan, uh, aan die hoven en zo bij die koningen. En Bodewijk ja, uh, ja. de 14e bijvoorbeeld lijkt me echt zo'n figuur die... Uh... <laughs> nou, ja, nee, ja, met name de, de, de, de koningen en de adel en dergelijke. Die gebruikten ja. inderdaad astrologen voor hun advisering. En er zijn ook inderdaad heel veel bekende mensen bekend. Inderdaad, Adolf Hitler gebruikt ook een ik afgelopen. Ik wilde hem niet noemen, maar... maar uh, nou, goed, als een bekende staat onbekend ja. en uh, uh, ook ook mensen weken uh, constateerde een astroloog en ja goed een paar jaar terug is er ook in de Nederlandse krant een artikel verschenen dat ook best wel bekende ja, ja, ja, ja. bekende politici ja, ja, ja, ja. Uh, ik zal even geen namen noemen nee, oké okay, heb ik toch uh, uh, goed maar. gebruik <laughs> die gebruik maakte inderdaad van een astroloog uh, het probleem is uh,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 Nou kijk, nu kom je denk ik al inderdaad op de grens van de ethiek. Hè? Uh, jij brengt het nu eng terug tot één sterrenbeeld. Ja, uh, ja, een Dat is, ja, dat ja, is al, een leek, dat al het probleem, maar dat is ook wat, nee, is ook wat er gebeurt inderdaad. Hè? In, onze, in on, onze maatschappij, mensen brengen het terug van, oh ik ben een, een, een room, een stier, een tweeling enzovoorts. En op basis daarvan wordt er een uitspraak gedaan. Ik denk dat elk mens uniek is. Elk horoscooppatroon is uniek. Hè? Als je gaat ja. kijken, al die symbolen waar we net ook over hadden. Ja. Als je gaat kijken naar alle combinatiemogelijkheden die er zijn. En uh, Jackson uh, Sandu Jackson heeft dat een keertje uh, berekend en heeft dat in zijn uh, boek geschreven, is een oude Haagse astrolog, en die kwam op 18 miljard mogelijkheden. So. Uh, dat geeft onder andere aan dat elk horoscooppatroon uniek is. Voor mijn gevoel is daarmee ook elk mens uniek. Dus je kan niet zonder meer zeggen van, oh, jij bent een stier, dus jij past niet in die functie.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 Ja, want ook je eigen opleiding, je opleiding en alles wat je doet, heeft er natuurlijk mee te maken. Uh, ja, hoe bedoel je dat precies? Ja. Ik denk dat het een mooie insteek is naar ja, de muziek. De... Jij hebt uh, weer een muziekstuk meegenomen. Ja, ik heb uh, inderdaad een, nog een ander muziekstuk meegenomen, dat is Dolphin Light van Michael Hammer.